Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen... bij alle WK-stadions in Brazilië. De bond heeft dat besloten na het incident van woensdag... toen Chileense fans de persruimte van stadion Macarana bestormden. De FIFA heeft nu besloten dat er meer beveiligers worden ingezet, onder meer bij de toegangspoorten. Eerder had het gemeentebestuur van Rio de Janeiro al aangekondigd ongeveer 600 extra ordehandhavers in te zetten bij de wedstrijd van morgen tussen België en Rusland. Bij een ongeluk op de A15 is een auto half onder een vrachtwagen beland. De bestuurster raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Sliedrecht. De vrouw was bezig de vrachtwagen in te halen toen ze plotseling ergens vooruit week, mogelijk voor een vogel. Ze verloor de macht over het stuur en kwam onder de vrachtwagen terecht. Het is volgens de politie een wonder dat de vrouw slechts licht gewond is. De bijrijdersplaats van de auto, waar niemand zat, is totaal vernield.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 Een ander verschil met de PVV is dat voor Nederland een gewone vereniging wordt met leden die de koers bepalen. De Van Nelle in Rotterdam is toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat betekent dat de voormalige koffie-, thee- en tabaksfabriek wereldwijd wordt erkend als uniek object dat beschermd moet worden. Het gebouw dateert van eind jaren 20. Tegenwoordig zitten er kleine bedrijven in, ook worden er evenementen gehouden. Nederland telt nu 10 erkende erfgoederen, waaronder de Waddenzee, de Amsterdamse Grachten en de Molens bij Kinderdijk. Het weer, geregeld zon, maar ook hier en daar wolken, in het Noordoosten kans op een bui, het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort per knooppunt Hoevelaken 2 kilometer. A4 hoofdlied vlaardingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 5 kilometer door werkzaamheden op de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 You're so good oh, no. Ja, voor Lucrom gingen we even terug naar de jaren tachtig bij CFM. Begin jaren tachtig met de single van TCC en Feel the Love. Het is acht over twee. een goede goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En hij is weer terug, zit tegenover mij, terug uit Saint-Tropez, Albert-Joan Vos, goedemiddag. Uh, bonjour, mon ami. Bonjour, <laughs> hoe was het daar? Uh, kort, maar heftig. Ja, maar goed. Uh, daar, zal ik, uh, ja, daar kom ik later in het programma nog wel even op terug. Nee, ik zit weer op mijn vertrouwde stoel. Ik ben er weer. Luisteraars, welkom bij 3 uur live vanaf de Tolweg 10A... vanaf het Mediapark Zandvoort. ZFM, uw eigen lokale zender. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half 4 een zeer uitgebreide evenementenagenda. Want Zandvoort bruist van de evenementen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement bij staat waarvan u zegt... hé, hey, daar wil ik naartoe. Kunt u gelijk even meeschrijven. Half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht. En dat wordt natuurlijk weer verzorgd door niemand minder dan onze enige echte Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Om kwart over twee gaan we praten met Ivo Lemmens. Ivo Lemmens, zoals u weet, zit in de organisatie van culinair Zandvoort. Wat gisteren uh, feestelijk is geopend, het driedaags grootste culinaire evenement in Zandvoort. En Ivo gaat ons helemaal bijpraten over hoe het de opening was en hoe het allemaal loopt. Dat allemaal rond de klok van kwart over twee. Verder gaan we rond de klok van kwart voor vier bellen met Joop van Nist. Want die gaat ons bijpraten wat er allemaal uh, uh, gebeurt... ten aanzien van het zaalvoetbaltoernooi. Uiteraard volgen wij voor u vandaag ook de Formule 1... want die uh, kwalificatie wordt momenteel verreden... voor de grote prijs van Oostenrijk. Maar dat allemaal uh, in het laatste uur. Uh, en nog meer sportberichten. Verder heb ik niks. Ver... Oh ja, natuurlijk gaan we we gaan schakelen naar Saint-Tropez. Hey kijk, naar onze collega uh, meneer de visser onder het motto van gaat het weer een beetje meneer de visser. Kwart over vier gaan we alles weten over hoe de Rolex zeilrace, uh, de Rolex zeilrace uh, gevaren is uh, in de haven van Saint-Tropez en in de baai van Saint-Tropez. Want het was een groot evenement met prachtige grote zeilschepen. Uh, verder natuurlijk uh, tussen de muziek door hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen... op uw lokale zender ZFM, al hier te Zandvoort. En je hebt je verdiept in het WK, hè? En het ja, jij ook, hè? Ja, zeker. Ja, dus, gaan... Nou, daar gaan we het straks eventjes over hebben... in deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. En ken je deze? Ja, die ken je wel, hè? Van de reclame van de grote supermarktketen. Maar dit is de volledige versie. dat was André Verduin met Hub Holland Hamsters. ZFM maakt zijn naambaar van de zon schijnt. Dus pak je, radio. pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. ZFM. 24 uur per dag. hete de zomer. En hier is Pieter Ellen. Or romance, But I give in to the rhythm And my feet follow the beating of my heart Whoa Naar Brazilië op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, vandaag weer een aantal interessante voetbalwedstrijden op het programma, Albert jan Waaronder Duitsland, hè. Ja, Die spelen vanavond om 9 uur tegen Ghana. Die wedstrijd gaan we uiteraard volgen. De senior van Peter Allen en I Go to Rio. Nou, wij gaan weer terug naar uh, Standvoort. Want we hebben aan de tafel zitten Ivo. Goedemiddag, I Ivo Lemmens, welkom in de studio. Uh, Mede-organisator van Culinair Zandvoort 2014. Ook al vanaf het eerste, van het eerste jaar ben je, ben je natuurlijk actief betrokken bij het geheel. Jazeker. Voor de hoeveelste het... keer is het dit jaar? Uh, we doen het uh, voor de zesde keer. Zesde keer. Officieel is het uh, de vijfde Culinair Zandvoort. En uh, de eerste keer was het uh, JK Culinair. En dat is mijn en mijn vaders bedrijf. Ja. En die hebben we toen de eerste keer neergezet. Dus, uh... uh, af, dus gisteren om vijf uur de feestelijke kick-off, om het zo maar eens te zeggen. Hoe was het? Ja, het was. Uh, het, uh, ja, het was gewoon uh, heel intiem. Heel gezellig. We hebben uh, al onze vrijweer, uh, uh, vrienden van Culinaire uitgenodigd. De sponsors uitgenodigd. En uh, we hebben om uh, half zeven onder het uh, uh, genot van een uh, uh, bandje. Uh, Papa Luigi en uh, Sushi. Hebben we de vrienden van uh, hebben, nou, de opening meegemaakt. We hebben een klein woordje gedaan. En Maaike Koper van Café Koper heeft het uh, officieel geopend. Ja. Uh, je... je... Ik tipte het net ook al even aan. Vrienden van Culinair Zandvoort. Dus is dat dit jaar voor het eerst? Nee, vorig jaar zijn we ermee begonnen. Ja. Uh, vorig jaar, uh, je kan vriend worden van culinair voor 10 euro. Dan ontvang je bij de eerste keer dat je vriend wordt... ontvang je een uh, vlag met vriend van culinair. Nou, dan zie je in het dorp zie je ruim 120 vlaggen al uh, hangen. Uh, en als je dus... Uh, dat is een terugkerend, dus elk jaar een tientje. En dit jaar uh, hebben we dat weer een beetje uitgebreid... door uh, mensen uit te nodigen voor de opening... En dan gaan we. Uh, hebben ze een pas gekregen. En de bedoeling is dat wij daar uh, de vrienden van uh, door het hele jaar heen bij ondernemers die nu staan op culinair een, een voordeel kunnen bieden. En dat gaan we ze dan in het loop van de jaar melden via de mail en Facebook en Twitter. Oké, okay, vrienden van. Ja. Uh, uh, goed, gisteren dan uh, de feestelijk geopend met de vrienden van. Maar het is niet alleen het organisatiecomité die de zaak realiseert, maar natuurlijk ook vrijwilligers. Ja, en, ja. Vele vrijwilligers wellicht. Ja, dat, uh, dat, is, uh, uh, dat is gewoon echt heel bijzonder. En het, dat is echt ook de enige manier waarvoor zo'n groot evenement uh, kan draaien... is dat we met de ruim 80 vrijwilligers uh, dat uh, voor elkaar uh, boksen. Uh, en dan noem ik uh, de opbouwploeg uh, mensen die in de kassa zitten. Mensen die achter de bar staan. Mensen die schoonmaken tijdens het evenement. Mensen die uh, de scharrenkoppen tellen. Nou... Echt heel veel en het is gewoon super leuk. Het is, het is een soort, uh, je krijgt een soort huiskamer-familiegevoel, uh, maar dan met uh, 80, 85 man. Dus nou, echt, dat, echt heel leuk. Dat, dat is niet niks, hè? 80, nee. 85 vrijwilligers die jullie bijstaan bij het opbouwen, afbreken en, ja. en schoonhouden van. Um, elk jaar uh, heb je natuurlijk in de afloop van culinair uh, uh, Zandvoort heb je een evaluatie. En elk jaar zal je dat ongetwijfeld een beetje aanpassen. Zijn er nog wijzigingen ten opzichte van vorig jaar? Ja, we zijn een organisatie die eigenlijk alleen maar van vrijwilligers bestaat. Maar we proberen een professionele organisatie na te streven. Dus je bent elk jaar ga je kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren? Hoe kan ik het beter maken? Hoe kan ik het mooier maken? Alles heeft natuurlijk te maken met budget. Ja. En, en dit jaar hebben we gekeken van oké, okay, we willen toch de, de sfeer iets veranderen. Dus we hebben een, de, de grote bar iets vergroot en verplaatst. Daardoor hebben we een groot terras midden op het terrein gecreëerd... We hebben drie kleine tentjes erbij waarin we de koffie, uh, chocola en uh, de kaashoek in hebben staan. Dus uh, het is niet voor iedereen een aperitiefje. Maar je zou, uh, wij zagen het als uh, als je klaar bent met eten. Dan kan je een lekkere kaasplankje, nootjes, uh, chocolaatje. Maar uiteindelijk kan uiteindelijk je het natuurlijk gewoon de hele dag door eten. Dat is de keuze aan iedereen. Oké, okay, je zei het al. Dit is nou, dit is nou, die grote bar is, is, is, is naar achter verplaatst. Ja. Waardoor je een soort. Het, uh, heb je daar ook al reacties op gehad? Ja, alleen maar uh, echt uh, lovende reacties. En dat uh, was voor ons wel een beetje spannend. Want je doet toch weer iets anders. Mensen zijn heel snel gewend aan iets wat zo is. En, uh, maar iedereen zijn hartstikke leuk. En hoe het nu staat, nou ja, helemaal, helemaal goed. Dus het, het idee was er. Maar ja, je moet het altijd maar in de uitvoering zien. Hè? En uh, gelukkig is het goed gegaan. Klopt. En wat tot mijn grote vreugde is gebleven. Het goede doel. Ja, ja, ja, Dat, dat is, hebben we, drie jaar geleden zijn we daarmee begonnen. En uh, het idee daarachter is dat mensen die een, een, een scharrekop uh, over hebben en hem niet meer inleveren, uh, hebben hem wel betaald. En dat gaat in een potje en uh, de opbrengst daarvan gaat dan naar een goed doel. En dit jaar uh, de Zonnebloem in Zandvoort. De, Zonnebloem, de afdeling Zandvoort. Wel, directe link uh, ja, dus, uh, met Zandvoort. Uh, ja. Een goed doel in, in Zandvoort. De ja. Zonnebloem. Perfect initiatief. Goed, uh, uh, vandaag en morgen nog vol op actie. V uh, hoe, vanaf hoe laat is vandaag en morgen? Hoe ziet het programma eruit? Uh, vandaag uh, beginnen we om, gaan we om 4 uur open ja. tot uh, half elf. En uh, morgen om 3 uur open tot half tien. Oké. Okay. Uh, Jullie gaf het ook al even aan sponsoren. Is dat een trouwe club sponsoren of... Roleert dat nogal? Nou, dat is ook weer iets. Eigenlijk bijna, zou ik het bijna hetzelfde zeggen als de vrijwilligers. Ze zijn ja. ontzettend blij mee. Er zit, nou ja, laten we zeggen... 85% is echt een vaste groep die er al vanaf, bijna vanaf het begin bij is. Uh, gelukkig krijgen we er steeds ook bij. Want uh, dat is ook nodig, wil je het evenement groter maken. Uh, maar nee, daar zijn we ontzettend blij mee. En, uh, en, en, en de sponsoren die... Dat zijn voornamelijk ook veel Zandvoorts ondernemers... die zelf eigenlijk ook zitten. En, uh, en die vinden het gewoon uh, een superleuk evenement. En dus ja, we, uh, dragen ze ons gewoon een warm hart toe... en, uh, en steunen ze ons elk jaar. Geweldig. Ja. Het grootste culinaire evenement in Zandvoort. Ja, wij uh, zeggen altijd... het in ieder geval het allerlekkerste evenement. Van <laughs> Helemaal gelijk. Oké. Okay. Uh, nou, ik zou zeggen... Uh, hartstikke bedankt voor je tijd... dat je even de moeite hebt willen nemen... om naar de studio te komen... om de luisteraars genau. even te informeren... En ik zou zeggen, knallen vanavond en morgen. En uh, heel veel plezier nog. Dankjewel en uh, jullie ook bedankt voor het Vanaf uh, hoe laat zijn ze vandaag welkom, Ivo? Uh, Vier uur. Vier uur. Op okay. het gastheidsplein. Goed. Dan, dankjewel voor je komst. En we gaan genieten van Culinair Sans En hoe dit het weer wordt. En hoe het weer wordt, dat, dat hoor wezen. je zo. Om half drie van Tex van de horen. Oh. die zeker past op een disco-classics-parties. Deze de, de uit 1979. Je hoorde Jimmy Bohorn en Spink. Ja, ja, komt-ie. <grijgert> ja. <hijf en dan sport weerbericht> Geweldig. Het is uh, half drie tijd voor het uh, weerbericht... met uh, Lex van der Hoorn vanuit de studio. Lex, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, het is geen strandweer, hè? Nee. Nou. nee de... Dus het is wel lekker weer hoor. Jawel, maar ja. net niet goed genoeg voor het strand. Net niet goed genoeg voor het strand. Maar dat, uh, vorige week vroeg jij al aan mij van... Uh, nou, uh, wordt dat uh, studio of uh, strand? Toen zei ik, ik weet het niet. Ja, heel nou, goed. Maar je ziet, het is twijfelachtig. Ja. ja. Ja, het is twijfelachtig. Maar het is vandaag begin van de zomer. Dus? Ja, wel, welke? Je hebt er twee, hè? Ja, precies. Albertje, precies. <laughs> <laughs> Welke hebben we nu? <laughs> we hebben nu de sterrenkundige zomer. Nu, vandaag staat de zon op zijn hoogst. De langste dag. En we hebben de langste dag, juist, inderdaad. En uh, de, de, de dag duurt uh, dit, uh, deze dag 16 uur en 45 minuten. En de zon die is opgekomen om 5 uur 19 en om 22 uur 6 in Zandvoort. 22 uur 4 in De Beeld. Okay. Gaat hij weer onder. Want dat scheelt een paar minuten. En de zomer die duurt tot 23 september. En dan gaan we gewoon weer de herfst in. Dus gewoon even drie maanden genieten. genieten. Ja, ja. Nou, uh, het ziet er nog niet echt uit naar zomer. Maar het is toch niet slecht buiten. Het is 18 graden. De, de thermometer is nog in de stijgende lijn. Dus het kan nog 19 worden. En er staat een uh, zuidwest tot westen wind En de wind is een matig windkracht. Vier. Maar morgen, dan wordt het echt zomer. Ja. Nou, dat is leuk ook voor culinair. Ja. ja. Morgen wordt het echt zomer. Hoewel, het culinair is s avonds. Ja, nou... En goed. Uh, vanavond is ook geen slechte nee, avond, hoor. Nee, prima weer is, is, om een lekker droog. hapje, natje, een hapje en een drankje uh, te nemen. Ja, en het zonnetje komt er steeds meer bij. Ah, Oké. Okay. Dus, uh, nee, het, het komt wel goed vanavond. En morgenavond uh, ook, hoor. ja. Het is dus, uh, meest zonnig morgen met een, een zwakke tot matige noord-noordwestenwind. En door die noord-noordwestenwind wordt het niet echt warm, maar 18 graden, dat halen we wel hoor. Dus, uh... ah, ja, ik zal het me kijk, kijk, ik moet niet zo boos kijken, maar ik zal wel me insmeren hoor. <laughs> Komt wel <heel> goed. <laughs> goed. Mor en dan gaan we naar de maandag. Dan is er ook veel zon. Ja, nou, het is zomer toch? Ja. ja, als jij het zegt, dan is het zomer. Ja, zomer. Uh, veel zon maandag. Het kan wel een beetje wat bewolking overdrijven. Maar het zal de meest hoge bewolking zijn. En er staat een zwakke noordelijke wind. En uh, doordat er veel zon is, komt de, wind, de temperatuur op 19 graden uit. Dus, en daar moeten we dus, als je de gelegenheid hebt... Juist. Juist. <lacht> Gebruik van maken. Juist. <lacht> maar dinsdag, ja, dan uh, wordt het weer even minder. Dan hebben we wolkenvelden en is er kans op regen. Met een, een matige tot vrij krachtige west-naar-noord west draaiende wind. En de maximumtemperatuur gaat uh, door die bewolking die we maandag hebben... Uh, terug naar een graad of 17 <coughs> zit ik nu maandag? Ik zei dinsdag hoor. Ja, oké. Okay. Dinsdag. Hè? Dinsdag, ja, dinsdag. Ja, dinsdag. We dins, zitten op dinsdag. Dinsdag. En dan vanaf woensdag dan hebben we, houden we gematigde temperaturen. En licht wisselvallig met geregeld zon... En het eind van de week, dan wordt het beter. Oké, okay, dus volgende week, strandje? Uh, maandag en dinsdag, hè. En, uh, en, en, en uh, volgend weekend? Sorry, maar ik, ik ben helemaal in de war, joh. Alleen maandag? Zondag, zondag en maandag. Ja. Maar Onders de, met de, de temperatuur is gewoon voor, of normaal voor de tijd van het nou, jaar? Nou, er wat onder? nou een beetje, een beetje ja. zunig, hoor. Beetje zunig? Ja, ik vind het een beetje zunig, want de temperatuur normaal is 19 à 20 graden. Oh, en nou we het toch over de temperatuur hebben. Ja, Albert-Jan wil even lekker badderen. Dus... Ja, ja, ja, maar ja, ja, ja, de zeewatertemperatuur zee is niet gestegen uh, deze week. Hetzelfde gebleven. Die is hetzelfde gebleven. Die is 18 graden. En die 18 graden is bij vloed. En bij app als het zonnetje erop staat, kan die 20 zijn. En dan gaat het het water in. Ja, dat, dat hoorde ik uh, vorige week. Ik was het dan wel niet, maar ik volg je wel. Maar je, je, je, je had uh, gezwommen. ja. Nee, oké. Okay, ja, ja, ja, ik had, nee. het was, ik had uh, even gekeken wat de temperatuur was. En toen was die 20 graden. Ik denk, nu moet ik erin. Voor Voor dit jaar heb je dat ja. gehad. Ja. Oké, okay, ja. Lex. Als uh, de mensen het uh, weer willen nalezen, waar moeten ze dan zijn? Op www.meteopagina.nl of en je kan... via Twitter. En dat is at Meteopagina. Ja. En dat kan je ook opzoeken als uh, Zandvoort. Op Zandvoort uh, kan je dat ook uh, opzoeken op uh, Meteo Zandvoort. En je kan natuurlijk op televisie kijken. Ja, via SIGO, kanaal 40. Ja, daar komt hij elk kwartier voorbij. Oké, okay Lex, dankjewel en graag tot volgende week. Tot volgende week. We gaan bellen. Dat was het weer. Ja, dat hoop je hè, Albert-Jan, dat we gaan bellen volgende week. Ik ga zeker bellen. Ja, oké. Okay. <laughs> Ook al zit hij in de studio. zit oh, hij in de studio, ga ik ga hem wel. nog bellen. <laughs> dat was Lek van Horen met het weerbericht. Weer is na te lezen op www.meteopagina.nl Elke zaterdagmiddag om half drie live bij Stanford op zaterdag. En hier is My Thai, Female Intuition. I De Amsterdamse formatie Mai Tai was populair in de jaren tachtig. Onder meer met deze single The de Female Intuition. Nu levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV Gfm, TextTV, op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. En morgen gaan wij met z'n allen naar het strand. Dat geldt trouwens ook voor maandag. Dat hoor ze juist van Lex van der Hoorn. Uh, Lex van Nooren belooft het ons uh, zojuist. Hè? Morgen en overmorgen hebben we lekker strandweer, Robert-Jan. Ja, dus en... gaan we naar de plaats. Joh, de Crystal Fighters. Uh, vanavond is het ook heel prachtig weer tijdens culinair Zandvoort. Dus heerlijk een hapje en een drankje op het gasthuisplein nuttigen. En even uh, wat scharrelkoppen halen. En uh, heerlijk genieten van culinair Zandvoort. Het grootste culinaire evenement in ons dorp. Weet je wat uh, belangrijk is voor een uh, plaats als uh, Zandvoort? Gratis wifi. Ja. En uh, daar is weer een stap uh, ja, in die richting genomen uh, gisteren. Want uh, wethouder Anders Zandbergen hees gisteren... de eerste wifi-paal op de boulevard Bernard omhoog. Ondernemers van Vent en strandpaviljoenhouders... Vereniging Zandvoort en Beachpoint hadden samen het initiatief genomen... om deels gratis wifi langs de gehele Noordboulevard te realiseren... tussen het Palace Hotel en Bloemendaal. Dus dat is bij deze gerealiseerd, waarvan akten, Nou. We kunnen gaan wachten. Ja, in het centrum is ook al gratis wifi. Dus wie weet is straks Zandvoort geheel wifi-vrij, uh, uh, zou ik maar zeggen. Wifi-vrij? Wifi beschikbaar. wifi beschikbaar. Een geheel ander uh, bericht van de gemeentelijke website was. Zandvoort wenst meer bomen in straatbeeld. Veel mensen houden namelijk van bomen. Maar vooral in de versteende gedeeltes van Zandvoort zijn bomen schaars. De gemeente spoort burgers aan haar bomen te adopteren, bijvoorbeeld door bij uw huis een boom. De boom of het plantvak van de gemeente te adopteren, meldt de gemeente. Met name in de buurten met veel woningen per hectare is het groen hard nodig om een vrij groen beeld te krijgen. Samen maken we zand voor het groen, luidt het motto. Het ging de afgelopen jaar niet best met de lokale bomenstand. Lange periodes van droogtes deden vooral jonge boompjes de das om. Harde zoute zeewind en de ziekten hebben ook diverse exemplaren geveld. Een adoptie kan doorgegeven worden via de gemeentelijke meldlijn... of via de website Info Infoapenstaatjesandvoort.nl info Ik zou zeggen, inwoners van Zandvoort, adopteer een boom of een parkveldje. Zodat we een groen Zandvoort behouden en ook verder nog gaan krijgen natuurlijk. ZFM Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel lekkere zorgige muziek. We hebben natuurlijk wat voetbalplaten voor je en informatie voor Zandvoort en de regio. En die mooie commercial van de NS natuurlijk uh, op de televisie, Albert-Jan. Die is zo geweldig. Ja, en daar hoort deze platen onder, hè. Hier is de single van Billy Joel en die heet The Piano Man. It's 9 o'clock on a Saturday regular crowd shuffles in There's an old man sitting next to me making love to his tonic and gin He says son can you play me a memory I'm not really sure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 Deze inmiddels alweer oude singer van Billy Joel en de Pianoman... wordt op dit moment gebruikt voor de nieuwe commercial van de NS. En die is enorm leuk, hoor. Gewoon een uh, super commercial. Jordan de Pianoman. Elf minuten voor drie uur. Zullen we nog even een Duitse chanson gaan doen? Hier is Lieder... Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint War ein Voodoo-Kind, wie ein rollender Stein Im Dornenwald sang Maria für mich Ich starb in deinen Armen, Buch um 84 Ich ließ die Sonne nie unter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 Dschungel en fremd im eigenen Land, mein persönlicher Jesus, und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werde ich, werd ich berühmt sein, so wie Rio, mein kind. Ja, is leuk al Jan jongens die Duitsers op donderdag gefeestdag hebben. Dan zit het hele weekend het hier helemaal bonvol met de Duitsers. Speciaal voor uh, al onze Duitse vrienden die op dit moment hier aanwezig zijn. Draai door Ado Tawil, dat was leader. En uh, ja, we krijgen straks rond de klok van half vier luisteraars uiteraard de uitgebreide evenementenagenda. Want het bruist van de evenementen in Zandvoort. Maar we kijken vast even vooruit, en die halen we er even uit, de Hulpverleningsdag. Want zaterdag 28 juni wordt op het terrein rondom de brandweerkazerne aan de Linieerstraat van 1 uur tot 4 uur de jaarlijkse hulpverleningsdag georganiseerd. Tijdens deze dag kunt u kennis maken met de diverse hulpverleners: brandweer, reddingsbrigade, Rode Kruis en politie. Geven naast veel informatie spectaculaire demonstraties waar zowel volwassenen als kinderen aan deel kunnen nemen. Dus zet u die vast in de agenda. Zaterdag 28 juni. Hulpverlenersdag in Zandvoort. Volgende week zaterdag hebben we ook een uitzending... en wij proberen contact te krijgen dan met de kaserne. Ja, we proberen onze razende reporter met wandelzender... daar aanwezig te hebben, zodat we u tijdens luister, uw luisteraars... ...tijdens onze uitzending op de hoogte kunnen houden van de diverse activiteiten... ...tijdens deze hulpverleningsdag op zaterdag 28 juni. Tot zover het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog twee uur lang uiteraard bij CFM. Met onder meer, wat jij net al zei, een hele lange evenementenagenda, ...zo dadelijk om half vier. Verder gaan we praten met Joop Fres. Het gaat over het zaalvoetbaltoernooi. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Graag tot zometeen naar het nieuws en weer van drie uur. En de laatste voor drie is een reetje van bluff. Hier is Hemingway. It's funny.